Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Oho. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse premier May legt later vanmiddag een verklaring af... in het Lagerhuis over de Brexit-deal. In Britse media wordt volop gespeculeerd... dat ze de voor morgen geplande stemming over de deal uitstelt. May zou eerst naar Brussel willen om het Brexit-akkoord aan te passen... omdat alles erop wijst dat de huidige deal... door een overgrote meerderheid van het Britse parlement wordt weggestemd. De woordvoerder van de premier heeft een aantal keren ontkend... dat de stemming in het lagerhuis wordt uitgesteld. De FNV breidt acties voor bij PostNL... nu dat bedrijf een ultimatum over een nieuwe cao heeft laten verlopen. De vakbond eiste onder meer 5 procent loonsverhoging... en een gelijke beloning voor uitzendkrachten en mensen met een contract... PostNL noemt het uitgestelde ultimatum onbegrijpelijk, omdat de onderhandelingen pas een maand geleden zijn begonnen. Ook drie andere vakbonden vinden dat de FVV wel erg snel met acties dreigt, maar volgens de FVV gaan de onderhandelingen te langzaam. Een man die eind vorig jaar vanuit een rijdende auto in Rotterdam met een automatisch wapen twee mensen liquideerde, moet 25 jaar de cel in. De bestuurder van de wagen kreeg 20 jaar, een derde inzittende twee jaar jeugddetentie. De daders hadden het gemunt op een van de twee slachtoffers, opdrachtgever van de liquidatie is onbekend gebleven. In Den Haag is vanmorgen vroeg een handgranaat gevonden. Het explosief lag bij een scooter in het Haagse stadsdeel Laak. De politie vond hem na een melding dat er schoten waren gehoord. Agenten hebben op die plek ook kogelhulzen gevonden. De politie in Den Haag weet niet of er iemand is neergeschoten... en roept getuigen op om contact op te nemen. Dan het weer nog. In de loop van de middag neemt de buiigheid af. Het is een graad of zeven. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen... en de temperatuur daalt naar zo'n vier graden. Morgen vrijwel droog, af en toe zon en opnieuw een graad of zeven. Vanaf woensdag is het kouder. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Met nu, nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Kijk, aan het eind van het jaar zoek je de warmte bij elkaar. Cfm. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je hem, Zandvoort. Bent over twee, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn nu weer in Studio Tolweg 10a met Zandvoort op zaterdag. En we hebben dus zin in vanmiddag. Sinterklaas is het uh, land uit en dat betekent dat uh, meteen iedereen weer aan het sleepen is met de kerstbomen. Dat is duidelijk te zien uh, bij IJzerhandel Zandvoort. Daar werd er heel wat verkocht, uh, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag uh, Rob. Goedemiddag luisteraars. Helaas geen kijkers. Nee, want een mooie studio hebben wij. Ja, de studio is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 Vanmiddag ook in deze uitzending alvast een paar lekkere kerstplaten. Zoals je dat ze rond de feestdagen van ZFM gewend bent. Maar eerst onder meer deze van Tina Turner. Hier is ze met What's Love, Got To Do With It. You must the of your hand makes my react. That it's only the thrill of It's physical, only logical. You must try to ignore.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 You feel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 10 nou. doelpunten in één wedstrijd. Dat is toch oh. geloof, Ze hebben toch beter verloren als vorige week? Ja, dat is het 7-1. Ja, ik, geloof ik ook. Dat een stijgende oh. lijn. Heel goed. Goed, nogmaals. Het gift van aan de oudere partij Zandvoort... had geen invloed op de besluitvorming. Het college heeft een onderzoeksbureau Bing laten onderzoeken... of een schenking van 4500 euro aan de oudere partij Zandvoort... door een belanghebber van het Watertorenplein dossier... van invloed is geweest op de besluitvorming. Het antwoord is nee.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 Maar kerstpakketen dat je zegt... Tjonge, jongen, wat een kerstpakket? Of kerstpakketen dat je zegt... Tjonge, jongen, waar hebben ze die oude kleren zo vandaan gehaald? Kerstpakketen dat je zegt... Tjonge, jongen, waar hebben ze die oude kleren zo vandaan gehaald? Ja, nou, dat is weer nieuw. Oh, nou, wat doet u die dan maar? Die hebben we niet. Wat hebben u dan voor kerstpakketten? We hebben helemaal geen kerstpakketten.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 De buurt super. Goedemorgen, uh, ik ben een klant. Hebben u ook kerstkaarten? Kerstkaarten? Wat voor kerstkaarten? gewoon kerstkaarten? Ja, maar kerstkaarten met prettige kerstdagen. Kerstkaarten zonder prettige kerstdagen. Kerstkaarten met hartelijke groeten uit Doetinchem. Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met handelijke groen, nou, doet die groen? Nou dat is weer nieuw. Oh, nou doet u die dan maar. Die hebben we niet. Maar wat heb u dan voor hebben we dan voor kerstkaarten? Hebben helemaal geen kerstkaarten. Goedemorgen, Goedemiddag. het zit zo, ik ben een klant. Goedemorgen, Goedemiddag. een klant, wat interessant. Goedemorgen, Goedemiddag. wat heeft u hier zo al? Goedemorgen, Goedemiddag. Ja, op het is echt zo'n uh, zaterdagmiddag middag, dat je lekker je kerstinkopen nou, kan gaan doen. Er zijn ook heel veel mensen mee bezig. Nou, Goeiemiddag. Speciaal Goeiemiddag. voor die allemaal draaiden we deze de Kerstsuper, de gouden oude single van uh, André van Duin. Hij blijft gewoon leuk.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 Hier is 11 Middag tussen 2 en 5 bij ZFM. Zou ik uh, deze single uit uh, de jaren 80 van Elfenville. You're the big in Japan. Ja, ZFM 24 uur per dag radio. Maar we zitten niet alleen op de radio. Ook 24 uur per dag op tv. Belevert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. GFM. En digitaal te ontvangen op kanaal 40 via Ziggo.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 check myself before I get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 Boom. Al in de, de kerstboom, gaan. is dat een uh, kunstboom of een uh, echte boom? Nee, nee, is een kunstboom. Het een uit kunstboom. Uit praktische overwegingen is de kunstboom. Oh, okay. Maar goed, er gaat natuurlijk niks boven een natuurlijke boom, maar goed. Uh, Eentje waar standaard uh, de lampjes al in ah, zitten. Kan ik en klaar. Ik en klaar en kan klaar een de, cadeautje, de, ballen, de cadeautjes Oké, dus jij okay. <laughs> <zijn> bent <er> <laughs> klaar voor de kerst. We zijn er heel lang mee bezig geweest. Ja, nog nog geen ik. vijf minuten. Dat geloof ik. <laughs> Helemaal goed. Goed, uh, de VVV Bali die gaat vanaf januari zich vestigen in het Museum.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 Nou, Sanford 6, ook bekend onder de naam Veterane 1, die heeft inmiddels zijn wedstrijd al gespeeld tegen Schoten. Eindstand van die wedstrijd: 4, uh, nee, wat was het ook weer? 6-4. 6-4, ja, dat was In het. In het voordeel van? Ja, gewoon tegenpartij.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 zo'n geweldig versierde studio zit aan de Tonweg, Driving Tina. Home, home. Dan uh, mogen de echte kerstplaten natuurlijk ook niet ontbreken op de radio. We kozen ditmaal voor de bekende single van Chris Ria... ...in Driving Home for Christmas. Ja, het leuke is, uh, Albert-Jan, we hebben de eerste kerstkaart binnen. Hey. Wij van uh, ZFM. Ook oh, digitaal, zeg? Ja, digitaal. digitaal. Ja. Hendrik uh, Jankeur, dank voor uh, de leuke kerstkaart. En mocht je ook een uh, kerstkaart digitaal willen sturen... ...dat kan uiteraard via de Facebook-site van uh, ZFM...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 En op maandag 17 december van 09.00 uur. Goed, pannenkoek in restaurant. Kraantje Lek staat te koop. Dankjewel Albert-Jan. Ik heb met je meegeschreven. De data zijn inmiddels bij mij bekend. Dus ik ga maar even een kijkje nemen, goed, denk ik. Hou op de hoogte. Ja. Kan ik een lening bij je afsluiten of niet? Bij deze geregeld. Maar helemaal goed. Dankjewel daarvoor. Tot zover weer de berichtgeving. We gaan op naar het nieuws. En weer van drie uur met nog twee platen. Waaronder deze van Joui Louis en de Nieuws.